5 uur. Michel Koenen met het NOS Journaal. Tientallen jongeren die grensoverschrijdend seksueel gedrag vertonen of gewelddadig zijn... worden niet door de juiste instellingen behandeld. Volgens deskundigen komt dat doordat de jeugdzorg terecht is gekomen... in een ingewikkeld systeem met veel verschillende regels. Ook is bij sommige gemeenten het geld nu al op. De deskundigen die waarschuwen dat dit soort jongeren mogelijk meer slachtoffers maken... als ze niet de juiste behandeling krijgen. De man die in 2017 werd aangehouden voor betrokkenheid bij de dreiging... van een terroristisch misdrijf in de Rotterdamse Maassilo... had zich voorgedaan als terrorist om iemand te ontmaskeren. Volgens de OM had de 22-jarige Brabander contact gelegd met een man in Spanje... van wie hij dacht dat het een terrorist was. In chatberichten sprak de Brabander over een aanslag in de Maassilo. Hij is door justitie gewezen op de risico's van zijn gedrag... en is verder geen verdachte meer in de zaak winkelketen Miller Monroe is voorlopig nog niet failliet. Eigenaar Vidrea Retail vroeg deze week uitstel van betaling aan... maar krijgt minimaal drie maanden langer de tijd om een faillissement te voorkomen. Miller Monroe ontstond als doorstart van de failliete modewinkel Charles Veugelen... en heeft 72 Nederlandse en 160 Duitse winkels. Op een begraafplaats in Rome heeft de politie een kilo coke en een vuurwapen gevonden. De drugs en het wapen lagen verstopt achter een grafsteen in een urnenmuur... De politie was gaan kijken op de monumentale begraafplaats... nadat een auto op hoge snelheid het terrein op was gereden. Agenten zagen de bestuurder daarna een kapel binnenlopen... en de grafsteen weghalen. Het weer nog zonnig en vrijwel onbewolkt. In Arsen in Limburg is het 25 graden geworden vanmiddag. Betekent de eerste regionale zomerse dag van het jaar. En ook in het paasweekend zonnig droog en warm met 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files met 10 minuten of meer verdraging. Op de A9, Amstelveen richting Den Helder... tussen Aakersloot en Heilo, een kwartier op onthoud. A44, Amsterdam richting Den Haag... tussen Burgerveen en Kaagdorp, 20 minuten. De N208, Sassenheim richting Haarlem... tussen Lisse en Hillegom 20 minuten. De andere kant op, van Haarlem naar Sassenheim... tussen Hillegom en Lisse, een kwartier...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 Dankjewel, namens de kassa medewerkers en sieren. Zin in Zandvoort? Zandvoort. is zin in ZFM. ZFM ZFM Wat zijn de beste hits van dit moment? Dit is de Top 20 met Jesse Sprikkelman. Goedendag, welkom weer bij een nieuwe editie van de Top 20. Mijn naam is Jesse Sprikkelman, inderdaad. Zoals net al in de opening werd aangekondigd. En het de komende uur mag ik de 20 beste hits voor jou op een rij zetten. En ik ben in opperste stemming. Ja, ik weet niet of jij het programma Jesse ook luistert. Het is de weekendochtendshow Kun je luisteren via jesseisdit.nl. Er worden nog een aantal zenders uitgezonden. Daarin heb ik een beetje promotie lopen maken voor een plaatje. En ik hoopte dat het in de Top 20 zou komen. Ja, en het heeft mee te maken dat ik een opperste stemming ben. Uh, maar ja, misschien draaien we als tip. Misschien staat die er wel in. Je gaat het achterkomen de komende uur. Uh, zullen we eerst eens even gaan kijken hoe de top 3 van uh, vorige week eruit zag? Nou ja, dat lijkt me een leuk idee. Ik stel altijd de vraag aan mezelf, uh, zoals je hoort. Uh, deze stond op 3. 3. Met nummer 1 positie zo gezakt naar de nummer 3. Maar ja, ze staat nog wel in de top 3, hè. dus uh, ze doet het goed. Uh, vorige week op nummer 2. No, Mabel en Don't Call Me Up. En vorige week de nieuwe nummer 1 was... Hey. Fantasma, Daddy Yankee en kom kalma, laten we maar snel beginnen met de nummer 20. Die is voor Sam Smith en Normani. Die is Dancing with a Stranger. 20. Ik wil niet Het is pretty clear that I'm not over you. I'm still thinking in Sam Smit en Dancing with a Stranger. Deze week op nummer 20 in de top 20. Uh, stond vorige week op nummer 17. Is dus een paar plekjes gezakt. Kan gebeuren. Even kijken wat deze week op nummer 19 staat. 19. Eén plekje gestegen, vorige week op 20, deze week op 19, Lady Gaga en Always Remember Us This Way. 18. What if we the Say you it to my... En James Arthur met Rewrite The Stars is blijven hangen op het nummer 18. Ik ben in opperste stemming, dat zei ik net al. Waarom nou? Omdat er deze week één nieuwe plaat is in de top 20. En welke is dat? Nou, dat is, en ik ben er geheel verheugd om dat te zeggen, Lil Nas X en Billy Ray Cyrus een All Town Road. Ik heb daar een beetje campagne verlopen maken, ook maar even heel kort in een ander radioprogramma. Ik heb hem op mijn social media gepost en hij er staat erin, want er iemand te komen goede reacties binnen over deze plaat. Even kijken, een bericht van Tom. Dit is echt de beste country-plaat die ik ooit gehoord heb. En Jacob zegt weer, ik heb een bloedhekel aan country, maar wat is dit goed? Ik ga het verhaal nog even uitleggen als je dat nog niet gehoord hebt. Lil Nas X is een rapper uit Amerika. Die heeft zijn eerste single uitgebracht en dat is All Town Road. Billboard dacht dat dat is goed. Laten we die meenemen in de ranking... voor de Billboard Country Top uh, Zoveel. Nou, daar kan hij best hoog in te staan. En toen dacht Billboard... nou, trouwens, dit is geen country, dit is gewoon R&B. Is die zo uit de lijst geflikkerd. En toen dacht Billy Ray Cyrus, de vader van Miley Cyrus... dat is zielig, dat is niet leuk. Dat gun ik die jongen niet. Uh, ik ga een remix samen met hem maken. Dus Billy Ray Cyrus heeft een remix gemaakt... samen met Lil Nas X van All Time Road. Zodat hij wel weer in de Billboard Country Top Zoveel mocht staan. En nu dus ook in de Billboard Top 100... een van de belangrijkste hitlijsten ter wereld... Op nummer 1 staat. Uh, ja, het is zo'n goede plaat. En, en eventjes een klein Nederlands detail. Dat vinden wij als Nederlanders toch altijd wel lekker. De beat is gemaakt door een Nederlandse jongen, Purmerend. Die verkoopt anoniem Beats. En ik kwam er ineens achter dat zijn beat in dit nummer is gebruikt. Mag je trots op wezen, jongen? Dit is de nieuwe nummer 17. Nieuw in de lijst. Oh, ik ben zo blij. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town Road. I'm gonna ride till I can't no more. Got the horses in the back, horse stock is attached Head is matted black, got the boots is black to match Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, nah, can't nobody tell me Baby, you can go and ask me. My life is a movie, but riding in. brand new zegt, hè? Hij is echt goed. Je kan een stem op De Top 20 via detop20.nl. Welke plaat vind je tof? Zou het leuk vinden als je hierop stemt, maar stem ook vooral op de andere platen die je tof vindt. Volg ons via Instagram. De Top 20. Yes,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 Deze week wordt deze plaat weer in stand gehouden door de luisteraar. De lijst wordt samengesteld door middel van streamings, van downloads, airplays en ook jouw mening via de top 20.nl. Dit is de meest geliefde plaat nog steeds van jou. Als luisteraar. En dat is op zich goed. Uh, zo zegt Hans van... Oh, het is zo'n mooie plaat. En Wiljan zegt... Ik vind hem tof. Hij moet erin blijven. En hij is ook super stabiel. Hij staat al een paar weken op nummer 16. In de top 20. We gaan snel eventjes kijken naar de nummer 15 deze week. 15. Uh, Martin Garrix, fragmentje was al af. En man, hi high on life? 14. Anouk en een miljoen dollar staat deze week dan weer op nummer 14. Zometeen de nummer 12. Walk Me Pinky is onderweg, is Miley Cyrus. En Mark Ronson en Nothing Breaks Like a Heart. En dat is mooi, want Miley Cyrus en haar vader, Bill Ray Cyrus, staan allebei in de top 20 deze week. En dat is toch wel uniek hoor. 14. populaire muziek in Nederland en België. Dit is de enige echte top 20. Audi I'm Miley Cyrus. A bullet, cigarettes. This burning house. There's nothing left. It's smoking, but we both know it. See well now. Zij in Duttle Twintig. Turn it up. Hello. Hello, hi, it's Katy Perry. One, two, three, four, hi. We're one direction. Twaalf. Oh. Yeah. yeah. There's something in the way you roll your eyes. Takes me back to a bed.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 Pink en ik Want nummer 12 deze week in de top 20. Elke week komt er... Uh, nou, dat is niet waar. Ik ga het even opnieuw zeggen. <laughs> zo af en toe komen er platen bij de top 20. Vorige week bijvoorbeeld niet. Deze week wel één nieuwe plaat. Dat betekent ook dat er één plaat uh, zo de top 20 uitgeschoven wordt. En dat is best wel zonde, want de plaat blijft goed, blijft populair. Maar ja, kunnen maar 20 platen in de lijst. Als het top 30 was geweest, had hij er misschien nog wel in gezeten. Enzovoort, enzovoort. Uh, altijd eventjes een kleine break. Even kijken welke platen er verdwenen zijn uit de lijst. En deze week is dat er eentje. En dat is deze. David Guetta en A Name hij is helaas verdwenen uit de lijst. Vorige week nummer 19. Maar je weet maar nooit, het kan zomaar zijn dat hij weer terugkomt. Onkruid vergaat niet. Is dat te veel persoonlijke mening? Ik heb geen idee. Maar hij staat nog steeds in de lijst. Uh, high Hops van Panic at the Disco op nummer 11. 10. Ja, vrolijk deuntje. Lizzo en Juice. Vorige week op nummer 9. Eén plekje gezakt kan gebeuren. Staat op nummer 10 deze week. Op nummer 9. Vorige week op 7 ook ietsje gezakt. Is Rag and Bowman. Dit is Giant 9. I understood loneliness. Before I knew what it was. I saw the pills on the table. For your unrequited love. Oh, I would be nothing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 Under me, yeah. I'm gonna shake all the weight um, in the dirt. Um, under me, yeah. Uh. Plaat blijft die. Even Sweet Bub Psycho Staat echt nog heel lang in de top 20. En hij staat er nog steeds in nummer 8. Langzaam, langzaam, hier iets aan het zakken. Maar uh, stabiel hoor. Vorige week ook al op nummer 8. En daarvoor die hij Bowman in Giants. Op nummer 9. Vorige week op nummer 7 dan weer. Ben je al klaar voor het Songfestival? Ja, ik moet heel eerlijk tegen je zijn. Ik zal even mijn persoonlijke mening geven. Ik vond het nummer van Duncan Lammers echt slecht. Toen ik hem voor het eerst hoorde, hoorde ik voor de tweede keer denken: ah, ja, maar wordt hem niet? Derde keer, vierde keer, hè, reacties van de bookmakers gelezen. Toen dacht ik van. Ja, hij is ook wel goed. En ik snap ook wel dat ze hem goed vinden. Heb ik hem nog een paar keer geluisterd? Ik werk er nog bij andere radiozenders, Ook op redacties. We hebben zo over gehad van het VN of van. En ja, ik moest er gewoon heel erg aan wennen. En ik denk dat ik ondertussen wel aan gewend ben. En dat ik hem ondertussen ook wel leuk vind. En ik ben niet de enige. Tobias zegt: Wat een goede plaat is dit, zeg. Hier gaan we echt wel mee winnen. En dat zegt ook Anton. Via ditop20.nl. Op nummer 7, Arcade. A broken heart is all that's left.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 to me Belongs. Thought of letting you go. No, I've never thought of letting you go. I've been lost without that. Twee plekken gezakt. it en Lost Without You. Vorige week nummer 4. Deze week dus op 6. Um, daarvoor een plaat die het lekker doet. Oké, okay, Dunkel Alarmers is zo gestegen. Van nummertje 10 naar nummer 7. Het is de top 20 wijnen luisteren. De meest actuele hitlijst van Nederland en België. Door Nederland en België wordt het ook uitgezonden. Je kan de hele lijst nachecken via um, detop20.nl. Dat zou ik leuk vinden. En dan kun je ook je mening over jouw favoriete plaat geven. Dat wordt dan weer meegenomen in de ranking van dit programma. We zijn aangekomen bij de top 5. En op nummer 5 deze week is Robin Skult en Eriga Sirola, dit is speechless. met Jesse Sprikkelman. 4... Vier... Diamond Heart, Helen Walker en Sia deze week op nummer 4 in de top 20. Vorige week op 6 gaat er dus lekker mee We zijn aangekomen. Bij de top 3. 3. Ze is vorige week van de nummer 1 positie verstoten, zo gezakt naar nummer 3. Maan, de en in Chris Cross Amsterdam. Hij is voor mij deze week op nummer 3 in de enige echte top 20. Voor het eerst in mijn leven, kan ik iemand alles geven. Ik voel me veiliger bij je.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 Hallo mama, op het tikkertip en allemaal Ik vind het moeilijk om te zeggen hoe ik voel Dat er niks anders is wat ik mis Dat we schermen, dat is wat ik doe Ik word twaalf, die bitch, ik mis niks Ik hou van make-up, seks, maar dit gaat te ver uh, We don't need to go there You don't wanna go there Maar hij is van mij, oh, oh, oh. Niet van jou Nu tot we're One Direction. I am pink, I'm coming up. And we're Little Mix. Go! Yeah. Twee. When I'm underneath the bright lights. When I'm trying to have a good time. Cause I'm good now you ain't mine. Na, na, na, na. Don't call me up. When you're looking at my photos. Getting hot, losing control. You want me more now, I let go. Na, na, na, na. I'm over.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 My friend said you were a bad man I should've listened to the black man And now you're trying to hit me up again Nah, nah, nah, nah I'm over you And I don't need your lies no more Cause the truth is that you brought me stronger And I know You said that I'll change, with my cold heart But it was your game that lasts Cause ooh, I'm over you Don't call me a kom je op nummer 2 deze week in de top 20? En daarvoor die Crushcross Amsterdam. Een maan. en hij is van mij. Is het nou eigenlijk Crushcross Amsterdam of de Amsterdam? Weet ik nog niet helemaal. Ik zal het eens een keertje vragen. Het is dan nu toch echt wel tijd om naar de nummer 1 te gaan. Vorige week. Hadden um, ja, hadden ineens een nieuwe nummer 1. Ja, en dat was Concalma van Daddy, Yankee en Snow. En Snow keerde dan weer van Informer. <middels> nou ja, die hebben dus samen een plaat gemaakt. Die deed al heel erg lekker. Die kwam snel binnen in de top 5 en zakte zo naar de nummer 1 positie toe. En dat is allemaal heel erg snel gegaan. Maar hoe lang blijft deze plaat dan op nummer 1 staan? En denk eens goed na. Heb je hem net al voorbij horen komen? In de top 20. Ja, hè? Nee, dat plan ligt er toch echt aan jou? Want het staat gewoon deze week nog steeds op nummer 1. Hey. Hey. Never left far at all You say that I'm a me at like the Ram Dance man. Uh. Ram it in a dance hall in a Inanish uh. You never know, say that I'm a me at like the Bum Shop I, think I never laid down flat And everyone one go gold box. Uh. You say that I'm a Yankee, I've been reaching at the top so. Snow, Daddy Yankee. Um, de hele lijst is na te lezen op detop20.nl. Dit was hem weer voor deze week. Volgende week een nieuwe lijst. Een tip voor de top 20. Wat moet volgens jou in de lijst komen? Mail het naar tip at 20nl We eindigen traditie getrouw, Ook deze week met een tip voor de top 20. Het is de nieuwste van 21 Pilots. Een bijzondere plaat is het. Glorien heet hij. Hij is 5,5 minuut schoon aan de haak. Ik zeg tot die volgende week. Twee. Doei.